Uur. Sophie verhoeven met het NOS Journaal. Bij aardverschuivingen in Rwanda zijn dit weekend 49 doden gevallen. 26 mensen raakten gewond. De verschuivingen werden veroorzaakt door hevige regenval. De slachtoffers zijn vooral kinderen en ouderen. Reddingswerkers zoeken nog naar vermisten. Honderden gebouwen en wegen in het bergachtige gebied rond de hoofdstad Kigali zijn verwoest. In Kortrijk in België is een bouwkraan op een school gevallen. Er zou een dode zijn gevallen, maar dat is niet bevestigd. Het zou volgens Vlaamse media gaan om de kraanmachinist. Het schoolterrein is ontruimd, alle leerlingen zouden veilig zijn. Volgens de VRT gaat het om een hotelschool. De kraan kantelde en viel op de sportzaal van de opleiding. Er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de noodgedwongen overstap... voor schildklierpatiënten naar een ander medicijn... Begin dit jaar werd bekend dat honderdduizenden gebruikers... van het middel T-Rax Duotap iets anders moeten gaan slikken... omdat het medicijn een tijdje niet meer gemaakt wordt in Nederland... vanwege een verhuizing van de fabriek. Onderzoekers gaan de bloedwaarde vergelijken van patiënten voor, tijdens... en na de overstap op een nieuw medicijn. Ook kijken ze naar de gevolgen voor de kwaliteit van leven. Een dronken automobilist heeft gisteren in Tilburg flinke schade aangericht... Hij reed in een woonwijk tegen twee auto's op, botste tegen een tuinhek en sleurde een vrouw mee toen hij zijn auto wilde parkeren. Boze buurtbewoners wilden verhaal halen bij de Tilburger van 21, maar daarop brak meteen een vechtpartij uit. De politie pakte de man op. Hij had gedronken en bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Dat was hij eerder kwijtgeraakt wegens rijden onder invloed. Het weer nog op de meeste plaatsen volop zon. In het zuiden raakt het later vandaag bewolkt. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond lokaal een regen- of onweersbui in het uiterste zuiden. Morgen is het weer vrij zonnig. In de avond kans op onweer opnieuw in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. <tomst> Politieposten posten schelling, brengen die tjern op Ja, maar ik is er een hand, joh. Waar? <tomst> <tomst> Een tijdbom bij Paul Neen? <lacht> zo, zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, maar stijden nou mee? <lacht> wat? In de telefooncel. <lacht> Hij moet de jaren. <lacht> nou, dat is echt goed opgelost, Bergerman. <lacht> huh? Nee. Nee, jong, echt niet, nee. Zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. <lacht> Zeg, maak het maar, dan nou moet je maar, nou wil toeval toevallig dat ik hier een boekje heb legt met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog... met alle demonstraties erbij. Als je nou één geduld hebt, dan kennen we dat ding zo samen... aan de hand van dat boekje helemaal onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. <lacht> ja, nee, je komt ook niet hier naar toe, maar dat ding. Nee, je blijft op je past.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 Ja, niet voor mezelf hoor. Ja. Toch kan je niet lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aan nemen, Bakema. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is... ...is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur jong. En ja, dat zijn vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel mij nou eens een Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serie serienummer of zo met een letter erbij.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 Ja goed, dat is administrateur, maar daarom kijk ik wel mee. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De x 772. K... L... M... N... O... T... U... R... S... T... 2 X Ja, Bakema, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook alweer achter? 772, één moment. 1 2 1 Dat heb je maar, Bakema, dat waren een paar blad zijn het boekje. Nou joh, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Ja. Nou, ik ga het eenmaal uitleggen Aan de onderkant van de bladzijde staat De demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt Let op Aan de achterzijde van de bom Bevindt zich een rechthoekig plaatje Heb dat gevonden? Ja, aan de achterzijde Ja, Godman, leg hem dan op de punt Goed, heb dat plaatje gevonden? Oké, okay. dat plaatje dat is bevestigd Staat hier met vier schroeven. Heb deel? Oké okay. Die vier schroepen dient men los te draaien... met een antimagnetische magnetische voortapse schroevendraaier... met een handvat op nijlopbasis. Ja. Ja, hij heeft niet bij. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje? Ja, ik je wel veel verteld, Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heet het nou toch losgelaten? dat is. Nu heb nog gedaan dan. Met een knoop waarvan. Ja, maar dat kan je niet maken, gemaakt. Natuurlijk kan je het niet maken, het niet maken hè, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er een van het vorm over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje dat hij eraf hè. Nou staat hij dat er twee draden zichtbaar moeten zijn.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 Nou, heb zeker op gang. Ja, dat was natuurlijk... Uh... Even wachten jullie, even wachten jullie... Even wachten jullie. Ik wil eerst nog even vertellen. Henk Elsink uh, met het uh, prachtige... met de prachtige conferentie over de bom. Ja. Yeah. Nou, dat... Uh, gehad hebbende. gaan we... Met door met een uh, gezellig... Uh, liedje... Uh, wat ook kan breken, maar alsjeblieft, breek hem niet! Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Ja, ja, ja, ja. En uh, zo zijn we alweer toe naar de klok van kwart over één... waarin ik beloofd heb dat we gaan praten met Joop. En ik hoop dat ik Joop aan de telefoon heb. Klopt dat, Joop? Hallo, hallo? Of zit ik nou op de verkeerde? Hallo, Joop? Heb ik Joop aan de telefoon? Nee. Nou, het gaat me niet lukken. Hij had een heleboel te vertellen, jammer... Maar ik heb geen idee hoe ik hem uh, door moet zetten. Ik dacht dat ik het wist, maar... Nog even proberen. Nee. Ja? Ja? Wat, wat zeg je? Ja, dat krijg je niet in de uitzending. Ja, nee. Dus uh, ja, ik denk dat we het maar even kijken hoor. Doe ik dit nu goed? Ja. Hello again, hello, just called to see you. Benneke? Hello? Dolly? Dolly? Dolly? Hallo. Ja, Joop, horen we elkaar ja. nu? Ja, nu wel. Hé, hey, ja, ik moest mij schuiven op. Al die schuiven hier op dat paneel. Nou, dat, uh, dat, gaat, dat gaat nooit meer fout gaan. Dat blijft voortaan goed gaan. <laughs> Nou Joop, hé, welkom in het programma. Het heeft ja, eventjes dankjewel. een aanlooptijdje nodig gehad. Ja, ach, het heeft even tijd nodig. Hè. Maar we zijn er al... Dat is het belangrijkste. Zeg Joop, uh, ja, je vertelt ons op maandag altijd... wat er allemaal het afgelopen weekend uh, te doen is geweest. En ja. waar jij natuurlijk naartoe bent geweest. Ja. En uh, ja, ja, heb ja. je nog iets meegemaakt het afgelopen weekend? Ja, het weekend is gek veel. Maar het begon eigenlijk al op donderdag natuurlijk. Want ja. dat was... Uh, uh, bevrijdingsdag. Ja, eigenlijk al op de woensdag. Want dat was dan uh, de herdenking 4 mei. Uh, bij het Joods monument om 12 uur. En ja. s avonds uh, om 7 uur. In de protestantse kerk aan het uh, kerkplein. Um, het was druk. Ja. Bij zowel het Joods monument als in de kerk. Als bij het monument op de hoek van de Vlenneveg. En mm -hmm. de uh, um, uh, Linnéënstraat. Linnéënstraat, ja. inderdaad. Wat mij wel opgevallen was. Dat ja. er... Um, Buiten uh, bij het uh, Joods Monument, wat, wat minder kinderen waren. De, de trend van de laatste jaren, dat ja. was dat, er, dat je ieder jaar meer, met name kleinere kinderen zag, zeg maar, zo de, leeftijd um, 10, 11, 12 jaar, 9 ja. jaar misschien. En dat viel me op dat het dit jaar niet het geval was. Wel oh. bij het Joods Monument, want het is geadopteerd door de school daar waren leerlingen aanwezig mm -hmm. om een krans te leggen. Ja. Maar um, um, Buiten de leerlingen van de, de oranje, van de van de die dan het grote monument geadopteerd hebben, yeah. was er eigenlijk weinig. Dat, dat vond ik jammer. Yeah. En vond ik ook opvallend eigenlijk. Uh, wat de oorzaak daarvan is, ik heb geen flauw idee, het was absoluut geen slecht weer, het was fris, maar daar, daar, daar kan je op natuurlijk. Well. Uiteraard. Mm -hmm. Ja, en dan de donderdag, dat, ja. dat was ja zon over dag natuurlijk. Ja. Om tien uur begonnen de kleinste zandvoeters aan uh, de Vossejacht. Ja. Uh, georganiseerd door de vieringsstichting, uh, Stichting Viering uh, Nationale Feestdagen Zandvoerd. Ja. En daar konden ze dus uh, een stelletje uh, vossen opsnorren uh, En daar kregen ze dan een letter en er werd een, van, een, lead, een, een woord van gevormd. Ja. En dan kon iedereen een prijsje krijgen. Na afloop konden de kinderen die meededen, en dat was nieuw dit jaar, en voor het eerst een try-out die ontzettend goed gelukt is, konden ze meerijden met drie auto's van uh, Kelly Zero's, de Sanfordse afdeling, die uh, van, uh, nou niet echt een afdeling, maar een club van, van uh, enthousiastelingen die uh, uh, lege voertuigen met name uit de Tweede Wereldoorlog en daarna onderhoud, ja. uh, meerijden we voor een rondje dorp. En ja. dat, dat werd echt ontzettend goed bezocht. Leuk. Zonder zelfs voor om te wachten. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke spannend, uh, hè? Jawel, ja. natuurlijk. Uh, ja. de heren chauffeurs in, uh, in een militair kostuum en ook twee dames die dan de kinderen in de, in de, in de jeeps te komen ja. ook in militaire kledij gestoken ja. het was een heel goed su groot succes en Mooi. Uh, ik sprak nergens brok bij een uh, afloop of tijdens dat rijden eigenlijk hij zei ja we hadden ja. dit niet verwacht ja. uh, anders hadden we misschien wel meer uh, jeeps uh, kunnen regelen het was helaas niet het geval maar goed, nou ja, goed. Uh, het, het misschien is volgend jaar. Ja. en uh, dit zal goed geëvalueerd worden en dan, ja. Misschien wordt het wel een terugkomend iets. van leuk. Het is eeuwig en altijd. En daar, dat is een beetje mijn punt. Ja. Uh, iedere jaar is het weer vossenjacht. Leuk. En bevrijdingsbingo. Ook leuk voor de senioren. Ja. Maar er is geen jeu. Er is geen, geen, geen. Er is lekkere uh, frisse winter doorheen. Even wat leuke nee. dingen. Ja. Wat we wel hadden. Dat ja. was natuurlijk de kofferboxmarkt. Ja, uh, de dat kofferboxmarkt was leuk. De op het Gans Ja. En daar was verbonden optreden van twee dames bij uh, het Water van Zandvoort. Ja. Het was prachtig mooi weer, ontzettend ja. druk. Ja. En uh, ik sprak Rob Pedersen, de eigenaar of exploitant eigenlijk van het wapen. Ja. En die was ontzettend tevreden. Ja. Uh, hij had uh, iets van vijftig uh, plaatsen extra kunnen regelen op het terras. En je bleef de hele dag bezet. Ja. Goed, dus groot succes dus. Maar mooi. dat betekent dus dat er eigenlijk... en het is eigenlijk natuurlijk een klein beetje weersafhankelijk... dat er meer ruimte is... Op 5 mei voor dat soort zaken. Ja, ik denk uh, ook wel dat daar behoefte aan is, hè? Ja, ja. dat denk ik dus ook. Een ja, beetje okay. gezelligheid. Ja, ja, ja. ja Tuurlijk, het weer was. Trauma. Het was natuurlijk ja. ook. Heelemaalvaarsdag. Dat helpt ja. natuurlijk ook. We zijn meer mm -hmm. mensen vrij. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus een goede evaluatie is nodig. Ja. om die 5 mei eh, wat, wat meer cachet te geven. Ja, ja, ja. Oh. Ja, nou, uh, dan, uh, dan uh, uh, begon op vrijdag de 12 uur van Zandvoort op het circuit. Ja. En dat is een, een lange afstandsrace. Vrijdags uh, zijn, is er dan drie uur wordt er geraced. Ja. En zaterdag om tien, over, uh, tien, voor half tien, werd er opnieuw gestart voor de laatste negen uur. Dat dit, dat, dat uh, uh, uh, uit elkaar gehaald is, dat komt door een uh, nationale wetgeving... die zegt dat er straks geen lawaai gemaakt kan worden. Dus dat mag ook niet aan een bepaalde tijdstip mag op het circuit geraced worden. Mm -hmm. En uh, dat heeft dus de organisatie uh, toegenoopt om nu voor de vierde keer, meen ik om dat in tweeën te hakken en ook geen 24-uurs race te houden... zoals het eigenlijk de rest van de serie is. En het zijn allemaal 24-uurs op grote circuits. Maar men was blij dat Zandvoort ook mee wilde doen... en heeft daar uh, helaas een, misschien wel een, een 12-uurs race van moeten mogen maken. Mm. Vorig jaar was, waren de eerste de plaatsen voor Mercedes. En. Alle drie, sterker nog, en de vierde ook zelfs. Yeah. En nu was de eerste Mercedes pas de derde, en de vierde, oh. en de vijfde, en de zesde waren Mercedes. De, de race werd gewonnen door een Porsche met een, um, een uh, even denken, een Engelse auto, ik weet niet meer welke, als op oh. de tweede plaats. Ja, oké. Okay. Um, dan hadden we zondag um, de laatste Jazz in Zandvoort, niet echt de laatste Jazz, maar voordat het zomer is. Het seizoen, misschien. ja. Ja, het is van het seizoen. En dit keer was het een kwartet. En dat, dat heette dan het kwartet... Um, even denken... Menno Baams, Ronald Jansen Heidmaier. Ja. Um, Hele leuke muziek. Ja. Uh, uh, originele jazz uit de, de, de eind jaren 20, begin jaren 30 uit New Orleans. Mm -hmm. uh, ontzettend goed te beluisteren. Er um, uh, was geen drummer bij, er uh, was geen pianist bij. Sterker nog, Erik Timmermans, de grote initiator en uh, van, van, uh, organisator van het geheel. Die was ja. er zelfs niet eens bij. Die had een, uh, een, een andere klus die hij moest, uh, waar hij zich uh, moest melden. Ja. Maar het kwartet Menno Dames, uh, die, dat heeft het ontzettend het goed gedaan, alleen de bas was enigszins versterkt, de rest was onversterkt, dus unplukt. geweldige muziek, uh, de, die, die eenarmige Menno Dams uh, die heeft op 12 jaar geleden door een ongeluk zijn arm verloren, zijn linkerarm, uh, rechterarm verloren, ja. speelt uh, trompet met links ja. en doet dat op zo'n geweldige manier, ja. dat je ziet niet eens zijn gezicht bewegen bij blazen. Ach. Maar het is een geweldige techniek. Dat ja. heeft hij geleerd, van, voor, voor, volgens mijn uh, gegevens, van de eerste uh, trompetist van het Concertgebouw. Is. Dan ben je niet de eerste de beste als je dat bent. Maar ook niet, je bent ook niet de eerste de beste leerling als je daar les mag krijgen. krijgen ja. en, nou, en, dat was echt genieten. Helaas, helaas, helaas. Schittert maar weer, zoals we allemaal gemerkt hebben. Was de, de, de, de krocht niet uh, echt vol, maar de echte ja. daars de liefhebbers. Die, van die zaten er. Die waren aanwezig. Ja, mooi. En, uh, ja, in september gaan we weer beginnen. Ik heb nog geen nieuw programma gekregen. Dat zal nee. wel in de maak zijn. Ik heb Hans, uh, Hans Rijmers daarover gesproken. Hij zegt, ja, het is voor ons vrij simpel, want Erik uh, Timmermans doet veel al de administratie van de jazzmuzikanten en andere muzikanten in Nederland. Dus het is voor ons eigenlijk vrij simpel om te kijken wie er dan vrij is. Dus dat komt allemaal dik in orde. En ik weet wel, wat ik gemerkt heb sinds ik het volg, dat is nu een jaar of uh, tien, elf denk ik zo'n beetje, ja. dat er uh, de, de namen van de, de uh, artiesten die optreden in de kocht. Uh, steeds groter worden, ieder jaar weer. En volgend jaar bestaat het, uh, het Jazz Sound voor het 15e jaar. Dus de Derde Lustrum gaat beginnen. Dus we kunnen en, wat verwachten. Uh, ja. Ik? Ja, ja. ik nou, dat, laat me echt verrassen. Laat ik, laat ik eerlijk zijn. Want eh, ja, moet hij... Dus nou is het natuurlijk allangrijk uit zijn graf opgraven. Maar is gaat touwen. Grapje natuurlijk. Maar goed. Um, uh, ja, en dan zijn vanochtend, ja. ook misschien wel leuk om even te vermelden. Uh, de eerste uh, palmbomen gekomen om de ja. boulevard te pimpen. De boulevard ja. uh, de Favoosje. We ja. um, komen er 22. Ze worden niet zoals uh, op die uh, tekening ooit gezien is geweest, geplant in... kunstmatig aangelegde duinen. Ze blijven in die bokken staan... Ja. En ik heb een van de heren gesproken. En die melden ook dat tussendoor, zeg maar, zo op de helft van het seizoen, de, de palmen uh, vervangen gaan worden. Want die hebben ontzettend lijden van de Zoute Zeewind. Ja, ja, ja. En uh, die gaan uh, naar de Rasmode. En dat wordt vervangen. Uh, dan staan er weer frisse, verse palmbomen. En Sandvo krijgt zo een uh, mediterrane uiterlijk. Laten we zijn. Nou, dat is mijn weekend geweest, lekker toch? Een, uh, een lekker bedrijvig weekend, Joop, zo te horen. Ja, Je bent nou, weer ja, ja, veel ja, onderweg ja, ja. geweest. Nou. <laughs> ja, dat was, was ook geweldig. Ja. Uh, komende zaterdag Sanford Live. Houd het in de gaten. Ja, ja. Weer op het uh, strand hè, bij Mango's Beach en bij Brussel's. Ja, ja, bij, ja. Twee, bij, bij Brussel's en bij uh, Mango's Beach Bar. Ja. En uh, uh, vrijdag een nieuwe opening in het Sanders Museum. Ja, ja. Ja, ik denk dat dat, uh, dat komt woensdag allemaal aan bod bij ons in het programma. Hè? Want dan hebben we hebben altijd de evenementen, ja, ja. agenda. Als, als dan men, had, uh, Nicola, ja, maar als we woensdag luisteren, hebben ze nu in ieder geval gehoord. En zo dan kan is ik het. De agenda noteren. Zo is het maar net. Dus uh, pen en papier erbij, even opschrijven, kattenbelletje maken. Uh, ja. live. Zaterdag of zondag? Wat was het? Zondag. Zondag. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dan is trouwens ook uh, uh, ja. een uh, classic concert. Ja. Is het dan ook? Oh, dat is ook een, Twee broers. Ja. Okay. En, uh, en woensdag of vrijdag dan de opening van een nieuwe expositie in het Stondheim Museum. Goed. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte, Joop. Hartelijk bedankt. Ja. Ik ga ik voor ik jou... Het uh... een keel te krijgen van het babbelen. <laughs> Neem maar lekker een glaasje water. Eh? Uh, dat zal Cola Light worden. Of uh, Cola zeer. Light. Nou, ook goed. Hè? Maar <laughs> <laughs> Als je maar kan spoelen. Hey, ik ga oh, ja. voor jou uh, speciaal een nummer opzetten van uh, Neil Diamond omdat we net zo aan het Hannesen waren. Hello again Joop. Hey, tot okay. volgende week Joop. Bedankt. Dag dan Doei doei. Doeg. Doeg.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 Hello. ja, speciaal voor uh, Joop, hello again, wat was ik aan het rommelen net zeg. <laughs> kan even, was even de logica van het schuiven kwijt. <laughs> en dan gaan we nu over, zoals beloofd, als het tenminste in mijn scherm wil komen. Heeft er volgens mij niet zo... Ja, oh ja. Ja, daar is hij hey. daar is die en daar <laughs> komt hij. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Lea Bos. Ga je gang. Zandvoort was de afgelopen dagen een van de warmste plekken van Europa. En dat was ook op het strand goed te merken. De vrijwillige lifeguards van de Zandvoortse Reddingsbrigade verlenen de afgelopen vier dagen in totaal 50 keer assistentie. Zo werden onder andere 15 zoekgeraakte kinderen met hun ouders herenigd, werden er 27 keer eerste hulp verleend. En op het water werden diverse watersporters geholpen. Door de gevaarlijke combinatie van koud zeewater en de matige oostenwind... hielden de lifeguards vanaf beide posten en vanaf het water de mensen en een enkele zwemmer goed in de gaten. Gelukkig hielden de meeste strandsbezoekers het vooral bij pootjebaden en bij het genieten van het mooie weer. Helaas was het weer raak. Een alertemelder zag zaterdagmiddag een zwarte, compleet afgesloten auto met daarin een hond al geruime tijd in de zon geparkeerd staan op de brede rode in Zandvoort. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam maakte de hond een versufte indruk waarop direct besloten is het raam in te staan. De dierenambulance heeft zich vervolgens over de hond ontfermd, waarna hij is overgebracht naar het dierenasiel Zandvoort. Bij het mooie weer horen helaas ook meer ongelukken met fietsers en straatsporters. Ik meld er een paar. Een man is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Zandvoortslaan in Bentveld. Rond kwart over negen kwam de man met zijn fiets ten val. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. De fiets waarop de man reed is mogelijk van diefstal afkomstig. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto op de kruising van de Oude Weg met de Nijverheidsweg. Het slachtoffer is opgevangen door ambulancepersoneel en na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De fiets van het slachtoffer is door de politieagenten meegenomen. Twee wielrenners zijn gisterochtend op een fietspad van Zandvoort naar Noordwijk met elkaar in botsing gekomen. Ze raakten allebei zo ernstig gewond dat ze voor behandeling naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Een 53-jarige velsenaar was er het ergste aan toe. Hij is met onbekende verwondingen in de opgeroepen trauma-helikopter naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam geplogen. Het andere slachtoffer is een 49-jarige Amsterdammer. Hij raakte minder zwaar gewond, maar moest toch naar het ziekenhuis. De politie tast nog in het Duits over de oorzaak van de botsing. Het onderzoek zal er moeten blijven, blijken. Tot zover het regionale nieuws. Geen weer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een zonovergoten en zomerswarm weekend is het ook vandaag prima zomerweer. De zon schijnt weer volop en het blijft overal droog. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig tot krachtig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde omstree omstreeks de 25 graden. Vanavond en de komende nacht neemt geleidelijk de stuierbewolking toe, maar het blijft droog. De wind waait matig en aan zeef vrij krachtig uit het oosten tot zuidoosten. En de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen ziet het weerbeeld er wat minder uit. De, heeft de, de bewolking heeft de overhand. Maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog en bij een meest matige oosten tot zuidoostenwind... stijgt de temperatuur naar zo'n 23 tot 24 graden. Tot zover het weer. Volgens Rico Schreuder... So Go fuck, Een uh, lekker nummer ook weer. Ja, geweldig. Dit was Immortals van ja. Fallout Boy. Ja. Uh, ik heb dit nummer ontdekt, door, want het is ook uh, zeg maar het lied van een film. Ja. Is namelijk van Big Hero 6. Een van mijn favoriete animatiefilms. Oké. Okay. Uh, nou ja, en, en daar zit hij in. Ja. Dat was ook eigenlijk uh, de reden dat ik eerst die film wilde kijken. Want het was van, hé, hey, er zit een Fallout Boy-nummer in. Ja. Nou ja, en dan, en dan word je heel blij verrast met de film zelf ook. Dus ik krijg altijd helemaal, ik word helemaal blij altijd van dit nummer. Omdat je dan ook die film natuurlijk ook voor je ziet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Want dit is natuurlijk een hele, uh, dit nummer is ingezet bij een, uh, bij een uh, goede actiescène, hè, geloof ik. Uh, ja, het is inderdaad. Ja. Ja, het is een soort van superhelden film. en dan heb je altijd die montage, weet je wel? Dus ja. Zo'n montage waarin iedereen sterker wordt en waar alles gebeurt. En daar staat ja, dit nummer ja, ja, ja. Als het ware een prachtig sprookje. Ja. Ja, ik, uh, ik ga nu iets draaien wat ook uh, uit een sprookje, sprookjesboek stamt. Ik ben enorme fan van twee dames, Jentel en de Boer. Ja, ja, zeker. Ik heb ze hier ooit mee mogen maken. Echt, toen waren ze nog totaal onbekend in Zandvoort... dat we nog het spektakel jaarlijks hadden. Jammer genoeg is dat er niet meer. Ik, weet, ik heb geen idee waarom, maar ik vond het zoiets geweldigs... In ieder geval heb ik ze daar uh, voor het eerst ontmoet. En uh, met dit nummer hadden ze mij meteen als grote fan. Inderdaad, het, echt geweldig. Ja, het ja. blijft een mooi nummer. En ik ga het u ook even laten horen. Een mooi sprookje. Luister goed naar de tekst. Waar is hij? Je klikt ernaast, man. Klik ik ernaast? Meen <lacht> ja, je, Mail je even, dat nou? Nee, je moet even opnieuw naar... naar ja. Ja, ja, ja. Oh, wat een <lacht> suffert ben ik toch, hè? Nou, ik, het gaat in ieder geval over Jentel en de boer. En... Uh, ze zingen. Het gaat weer niet goed. Nog een keer drukken. Oh. Nee, je moet Hij even... wil hem gewoon niet pakken. Nee. Waarom is dat? Omdat er weer reclame over staat. Dus moet oh, even... er staat reclame open. Oh, vandaar weet ik veel. Dat heb ik helemaal Blijf, niet ja. in de gaten. Wat dom, hè? Het we als je geen Spotify Premium hebt hier. Dan ja, dan... ik moet gewoon... en dat, <laughs> dat, dat, dat roepen mijn collega's natuurlijk al heel lang. Van Dolly, neem eens zo'n account. Want uh, dan kan je gewoon lekker je uitzending meedoen. En dan denkt Dolly van, uh, ja, uh, toch weer een tientje per maand weer uh, <gulter> Ja, nou, je ziet het. Nu heb ik er uh, spijt van. Maar we gaan dan nu toch luisteren naar uh, Jentel en de Boer met heel lang geleden een prachtig sprookje. <tied>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 Nou, heb ik te veel gezegd. Wat een heerlijk nummer, hè? Echt mooi, met een mooie clou. Uh, morgenavond, dan is het zover. Dan uh, gaan we het uh, Eurovisie Songfestival weer zien en horen. En uh, we gaan natuurlijk ho hopen dat onze Douwe Bob hele hoge ogen gaat uh, gooien met, uh, met zijn nummer. Uh, Cooldown, hè? Nee, was het Slow Slowdown. Slowdown. Ineens ben ik het kwijt. De hele tijd weet ik het nog. En ineens weet ik het niet meer. Slow down, brother. Ja, echt een mooi nummer. En uh, ja, het is natuurlijk te hopen. Wat denk jij, Lea? Ja, weet ik niet. Ik... Jij ja. weet het niet? Ik bedoel, het is een heel mooi nummer. Maar je weet natuurlijk ook niet wat, waar de anderen mee komen. Nee, dat, dat is zeker zo. Dus. Dat is natuurlijk maar afwachten. Maar dat wordt wel spannend om te zien. Ik denk ja, wel dat, ja. het, uh, dat die goed in goede aarde gaat gevallen. En ik zou het ook leuk vinden als, uh, als onze jongeren ook eens meemaken... wat wij vroeger hebben meegemaakt. Uh, ik heb een nummer klaarstaan waarmee uh, wij in het verleden... ooit eens eerste zijn geworden in het Eurovisie Songfestival. Luister maar goed, daar komt hij. Welke nummer was dat? Ja. Ja, alleen uh, dit is natuurlijk de versie die uh, na het Songfestival is verschenen. Want destijds was het nog zo dat je alleen maar in je eigen taal mocht ja. meedoen. En uh, dus dat, dat hadden zij ook. Teach In was dit met Dingedong. En Teach In had ook dat nummer in het Nederlands gezongen. Evengoed, terwijl heel veel mensen zeggen dat Nederlands een lastige taal is internationaal gezien. Hebben ze toch gewonnen. Ja, maar je hoort en, ook dat, dat het melodietje... die is gewoon heel leuk om aan te horen. Dus dan hoef je de ja. tekst eigenlijk niet erbij te hebben. Blijk. Nee, dat is ook zo. Het is een aanstekelijke melodie. Ja. Klopt, hè, dat heb je helemaal goed. En uh, Wat nog een aanstekelijke melodie is... <laughs> en die zeker vandaag niet mag ontbreken op deze zomerse dag... is natuurlijk onze André Hazes Senior. Schrijf je, schrijf je. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar hij doet het niet met het wel. Ah, daar is die, André Hazes. Ik heb de zomer in mijn No. Oh, ik voel mij een andere mens. Sluit mijn ogen en door een wens. Dat je hier nu naast me zit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 do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, babe, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no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 Day, baby. But I know somehow, someday, some way gonna miss my lovin' miss, miss, miss my loving You're gonna miss my loving You are gonna miss my, gonna miss my love another love like mine someone who needs you need you like I do and you will never see what you found in me You'll keep searching and searching your whole Mr. Lou Rawls, you are gone, you'll never find another love like mine. En uh, heb je het in de gaten? We gaan al aardig naar de klok van twee uur. Dan zit het er alweer op. Alia. Oh. <laughs> We zijn er alweer uh, klaar mee voor vandaag zo'n beetje. Want uh, als wij straks ophouden met praten... dan uh, gaat het muziekje door naar de klok van twee uur. Weer ja. naar het NOS-journaal. Vond je het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Ik begin alleen een beetje slaap te vallen uh, nu. Ja, er is nu even voor jou niet veel meer te doen natuurlijk. Gelukkig heb je een beetje wind in je nek vanuit het raam, ja. vanuit open raam. Ja. Mag je nog blij zijn dat het niet regent? Anders was je wel heel wakker. Ja, inderdaad. Ja, goed. Nou ja, lieve mensen. Het zit er weer op. Ik hoop dat u genoten heeft van onze uitzending. Het was een beetje uh, hakken, plakken, hakkelen, takkelen... en een beetje stuntelen af en toe. Maar goed, we zijn de twee uur weer doorgekomen. Het is allemaal nieuwigheid natuurlijk. We hebben het gered. Zo is het. We hebben weer allemaal dingen moeten doen... die ik nog nooit gedaan had. Maar ja, dan doe je het ook nooit meer fout. Maar goed. Ja, nee, zo is het. En uh, morgen kunt u wat dat betreft... weer naar een vloeiende uitzending luisteren... van nou, collega Ruud met Angela... En woensdag weer collega Ruud met Ingrid. En Ingrid die heeft een prachtige actie op haar woensdagactie. Dus wordt bevriend met de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. En dan kunt u ook meeloten met die prachtige prijs die ze heeft uitstaan. En ik zeg tot gauw weer. Dag. Tot donderdag, want dan ben ik er weer met Ruud. En uh, bedankt, Lea. Geen probleem. Oké, okay, hartstikke <laughs> goed. Dag, dag!